4 uur. Dit is Radio 1 met Robert Meter en Lara Rensen. Wie owie stoot Jorien Mors van plek 1 op de 1500 meter in Sochi? En gaat fijn uit het redden tegen Nak Breda en pakt Groningen drie punten tegen de Eagles. Eerst het internationaal met Mark Visser. In Leiden staan honderden mensen voor het huis van Benno L. vanwege zijn komst naar de stad. Gisteren werd bekend dat de veroordeelde zwemleraar uit Den Bos zeker voor een jaar in Leiden komt wonen.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 Bij een explosie in een toeristenbus in Egypte... zijn drie Zuid-Koreaanse toeristen en de Egyptische chauffeur omgekomen. De explosie was in Taba, aan de grens met Israël... vlakbij de badplaats Eilat. De oorzaak van de explosie staat nog niet vast... maar de Egyptische autoriteiten denken dat het om een auto of een bermbom gaat. Na de explosie heeft Israël de grensovergang meteen gesloten. Moslim-extremisten plegen in het gebied geregeld aanslagen... maar vooral op agenten en militairen en niet op toeristen. Bij de Zuid-Afrikaanse plaats Benoni... zijn mogelijk meer dan 200 mijnwerkers onder de grond ingesloten geraakt. Volgens reddingswerkers kwamen de arbeiders vast te zitten... toen een deel van de mijn instortte. De meeste mijnwerkers zitten vast aan de onderkant van een steile tunnel... en een kleinere groep van zo'n 30 mensen zit boven in de tunnel. Met hen is contact mogelijk. Hulpverleners zouden nog niets doen. Volgens plaatselijke media wachten ze op hulpverleners... die gespecialiseerd zijn in het redden van mensen uit mijnen. Anderhalve week geleden kwamen ook mijnwerkers vast te zitten... in een Zuid-Afrikaanse mijn. Iedereen kon toen worden gered. Het weer. Geregeld zon en een graad of acht. Morgen overwegend droog met soms zon. Het blijft zacht opnieuw met een matige zuidenwind. Na morgen grotere kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Kees, Femke en Melle willen lokaal duurzame energie opwekken.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 dit uur de ontknoping van de 1500 meter vrouwen in Sochi. En die hoort meer over de politie vanwege de speurtocht naar sporen bij het huis van oud-minister Borst. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Meder. En voor we zo naar het schaatsen gaan even een rondje langs de velden. We beginnen bij NAC Feyenoord, Frank Wielaar. 77 minuten gevoetbald, het is 1-1. Feyenoord is sterker, maar het heeft veel kansen nodig. En je ziet heel langzaam het moment komen dat ze bij Feyenoord denken... Hm, het gaat niet lukken vandaag. En dat moment moeten ze zo lang mogelijk uitstellen in Breda. 1-1 dus. Dan gaan we door naar Henk Kok, FC Groningen, Goa Eagles. Het is nog steeds 1-0 voor FC in Groningen. En de Groningen slagen er maar niet in om een tweede doelpunt te maken. Bortekien was er zojuist dichtbij. Maar ook Co-Head heeft kansen gehad. Met name Turits. En Bijzot, de doelman van Groningen, heeft een paar keer flink de handen uit de mouwen moeten steken. We moeten nog 12 minuten voetballen. 1-0 voor Groningen. Mark Brasser, ABN Amro toernooi. Berdig, eerste set gepakt? Berdig, eerste set gewonnen inderdaad met 6-4. En hij is ook uitstekend begonnen in de tweede set. Want hij heeft in de overingsgame van die tweede set... zojuist de service van Marine Silic gebroken. Hij leidt dus met een breekvoorsprong in de tweede set. En won de eerste, Thomas Berdig. Het is tijd om weer naar de Adler Arena te gaan. Want de grote ritten staan te beginnen. Om te beginnen met de rit tussen Erbanova en Schussler uit Tsjechië en Canada. Carolina Erbanova en Brittany Schussler. Het is eigenlijk het voorproefje voor vooral dadelijk eerst de rit van Marit Leenstra tegen Tabata. Dan Richardson, Angemüller. En dan komt Irene Wust. En die is toch uitgedaagd, dus door Jorin Mos, Door die 1,53-51. Olympisch record, baanrecord. En dat hadden we nog niet genoemd: ook het persoonlijke record voor Jorinta Termos. 24-95 ondertussen. De openingstijd voor de oud-wereldkampioen junior op deze afstand... ...Carolina Erbanova uit Tsjechië. Kortom, die gaat er voortvarend vandoor in de eerste 300 meter. Rijdt nu op dit moment door de binnenbocht... ...en neemt er al veel afstand, nog meer afstand dan dat ze al had... ...ten opzichte van Brittany Schusler ...en is onderweg naar de 700 meter... ...waar de doorkomsttijd van Tamors 53-72 was. En Erben, met 53-32 is Erbanova brutaal sneller. Ja, hij rijdt ze dezelfde ronde als Jurien Tamors... ...maar die opening, ze reed een opening van 24... 9. Dat zijn gewoon mannenopeningen. Er zijn er gisteren echt mannen geweest die, die, die, die daar gewoon absoluut niet aan kwamen. Maar goed, ze is dan ook wel echt een sprinter. En ze zal dan ook wel van de eerste stuk moeten hebben. En ik denk dat ze nu op de 1100 meter doorkomsttijd... dat daar ze het, het, het verschil alweer ingeleefd heeft ten opzichte van, van, van Jorien de Moors. Want dat kan niet. Als je op 409 9 opent... dan kun je nooit tot zo'n eindheid komen. En inderdaad is dat zo. Want door de ronde van 30-8 is de achterstand inmiddels daar voor Erbanova. 1 uh, seconde dik al. En wat heeft ze het moeilijk al. In de voorlaatste bocht. Dat was de buitenbocht. Op de kruising is het ook meer stappen geblazen dan goed zijwaarts afzetten. Deze 1500 meter is een rondje te lang als het ware voor Erbanova. Die twee tiende plaatsen achteraan naam heeft staan op deze Olympische Spelen. Zowel op de 500 als op de 1000 meter. Door de laatste bocht is geknokt. Het doet een beetje denken aan de martelgang van Olga Vatkolina. Deze martelgang voor Carolina Erbanova. Die met 158-23 een slotronde rijdt van 34 seconden. En dat moeten we trouwens ook zeggen van Brittany Schussler uit Canada. Het veelgeplaagde Canada ook. Waar alleen Danny Morrison eigenlijk goed heeft gereden. Ook zij een rondetijd van 34 seconden. En dat betekent dus dat deze vrouwen niet meedoen in de top van het algemeen klassement. Erbanova tegen Schussler dus gehad. We gaan naar Marit Leenstra. De tweede Nederlandse die in actie gaat komen op deze 16 februari van het jaar 2014. Precies 16 jaar nadat Marianne Timmer gauw. Behaalde in Nagano in 1998. Als derde Nederlandse vrouw. Na Arnie Borkink en Yvonne van Gennep... Op de 1500 meter. Daarna natuurlijk gevolgd nog door Irene Wust. Vier jaar geleden. Maar precies 16 jaar geleden was het dus. Timmetje, Timmetje, wat doe je nu? Nou, we hebben al Jorintje, Jorintje gezien. Wat doe je nu? Krijgen we nu een Marit Marit? Wat nou, doe je nu? Het even? zal heel erg moeilijk worden. Want die, die Jorintje Moors. Die heeft die echt een mokerslag uitgedeeld. 1-53-5. En de tweede tijd. En nog steeds na, naar al hoeveel ritten, ritten hebben we al gehad? We hebben al twaalf ritten gehad op 4 seconden, dus ruim 4 seconden langzamer dan, dan, dan Jorien de Moors. Marit Leenstra, inmiddels in de baan gekomen, zet haar bril nog even recht, schaats nog eventjes terug, omdat het volgens het officiële bord, het scorebord hier nog 20 seconden zo'n beetje duurt voordat de vrouwen zich bij de start moeten melden. Dat wordt allemaal tot in de puntjes geregisseerd. Datzelfde geldt dus ook voor Marqui Tabata. We zagen tijdens het warmrijden net van Leenstra dat ze in zichzelf aan het praten was ja, als... wat, wat, wat denk je, wat zeg je dan op zo'n moment tegen? Ik jezelf? heb geen idee. Van Misschien zegt ze wel tegen zichzelf van nou ja, 1,535, dat kan ik ook. Dat kan ik ook. Dat moet ik ook kunnen. Ja, het is gewoon heel moeilijk voor haar om met zo'n tijd op de klokken dan nu de baan in te moeten. Want zij wilden ook gewoon hier Olympisch kampioen worden. En ik denk eigenlijk dat ze misschien wel beter... gewoon dat Schema meteen al los kan laten gaan. En gewoon gaan voor 1.55 of 1.54. Want dan sta je in ieder geval valse op het podium. Start, valse start gezien door de kritische Koreaanse starter Jong-Sok Oh... En die valse start is voor de buitenbaan. Voor Maki Tabata. We zien op het grote scherm hier de dames nog een keer in start. En zij maakt inderdaad een beweging ja, naar rechts. Dus geen eens in een voorwaartse beweging. Maar je moet stilstaan bij de start. En dat deed Maki Tabata niet. De uh, 39-jarige Japanse die een paar jaar gestopt is geweest. Geprobeerd heeft om uh, op de fiets de Olympische Spelen van Londen te bereiken. Als baanwielrenster. Dat lukte haar niet. En daarna dus wel weer in staat uh, was om als schaatster haar vijfde. Olympische Spelen te bereiken hier in Sochi. Beste prestatie leverde ze vier jaar geleden met de Japanse achtervolgingsploeg... die toen tweede werd en dus het zilver bemachtigde. Nu staat Tabata opnieuw bij de start, net als Marit Leenstra... Die nu dus de tweede start goed moet voltooien. Mooi stilstaat. En gelukkig klinkt het startschot maar één keer. En dus is Marit Leenstra goed vertrokken. Ze was ontevreden over haar duizend meter. Waarop ze niet verder kwam dan de zesde plaats. Ze heeft een beste seizoenstijd staan. Gereden in Calgary. Van 1,54-59. Daar moet ze dus een seconde van afhalen. Wil ze in de buurt komen hier van Jorin Termors. Van dat Olympisch record. Wat Jorin Termors er straks voor het wel neerzetten. De openingstijd van Leenstra. Ze gaat er vol in hoor. 25, 41. Oh. Het is de dood of de Gladiole van de Alles, Alles of niks. Want 25-4 is, 25, is gewoon wel even ruim twee tienden sneller dan, dan Jurien de Morst. En dan gaat ze op die kruising. Dan rijdt ze ook voluit hoor. Ze rijdt voluit. Het ritme is hoog. De, de, ze gaat goed door, door die bocht in. Het ziet er heel agressief uit. Dit is eigenlijk een andere Marit Leenstra dan wat we voor, voor, voor, voorheen heen hebben gezien. Ja, ze moet ook wel. Het kost wel heel veel energie hoor. Ze stopt er heel veel energie in. Als je dat vergelijkt met Jurien de Moors. die ging heel hard, maar dan zag het er zo mooi rustig uit. Wat is dan die eerste ronde? Die eerste ronde is 28-3. En dat is nu al iets langzamer dan Jorien de Mos reed. Hij heeft geen enkele tegenstand aan uh, Maki Tabata. Want die schaatst op de kruising echt al een meter of 25. Misschien wel 30 achter Marit Leenstraan. aan. Die de buitenbaan heeft verlaten. En nu haar uh, weg voltoort. Uh, vervolgd in de binnenbocht. Het puffen daar in de bocht. Op die manier probeert ze geconcentreerd goed te rijden. En uh, probeert ze nog die verzuring zo lang mogelijk uit te stellen. Maar die is daar hoor. Bij de bel ligt ze meer achter ten opzichte van Jorien de Mos. 25. 6600ste van een seconde door die rondetijd van 29,8 en uh, Dan uh, moet ze dat dus nog maar zien te beperken, dat verval in de laatste ronde. Maar oh, oh, oh. wat is dat, die laatste kruising al lastig voor uh, Marit Leenstra, die heel eventjes de linkerarm van de rug afhaalt. Dan maar weer die arm terug op de rug. Heel, heel moeite had op die kruising om het tempo er nog een beetje in te houden. Nu door die laatste buitenbocht heen. Marit Leenstra is te hard van start gegaan, zo lijkt het. En de 1,53, die is voor haar absoluut niet haalbaar. De 1,57 588 58, van Fatulina, dat is wel haalbaar. Leenstra zet zich tussen Temors en Fatulina op de tweede plaats met 1.56.40. 40 we verlaten eventjes de Adler Arena. Want Frank Wieler, wat gebeurde daar bij Nak Feyenoord? 85 minuten onderweg. Het is nog 1-1. Maar Nak staat nog maar met 10. Perica. Die was net twee minuten ingevallen. En maakt vervolgens een aanslag op de voeten. Op de enkels liever van Jan Maat met twee benen recht vooruit. Jan Maat, het slachtoffer. Perica rood. Nak dus met 10, maar nog wel op 1-1. Tegen Feyenoord. Spits erbij bijgebracht door Feyenoord. Tevreden naast pellen neergezet. Verdediger geslachtofferd. Kortom, de Rotterdammers willen winnen. Maar zover is het nog niet. Tegen de 10 van NAC Breda. Nog altijd 1-1, 5 minuten op de klok. Jorien Mors, nog altijd eerste in de Adler Arena op die 1500 meter. Ze kwam juist uh, Bert Maleding tegen. Wat een race zeg! Ja, niks klagen. <laughs> nee, want uh, wij moeilijk doen over of je moe was of zo. Jij bent helemaal niet moe. Nee, maar dat zei ik ook vooraf. Voor mij is dit niet, uh, niet anders dan normaal. Normaal rijden we drie wedstrijden dagen achter elkaar. Dus om nu twee te doen maakt dat ook niet uit. Maar dat is goed rijden en minder goed rijden is nog een verschil, maar jij rijdt gewoon hartstikke goed ook nog. Ja, ik heb gewoon gefocust op mijn techniek vooral. En diep gooi je ook lekker. Ik ging gewoon niet uh, ja, vrij laat echt kapot. En dan uh, kan je goed in je techniek blijven schaatsen. En dat is echt voordelig. Jij wilde vanochtend je raceplan niet vertellen, maar als ik naar die rondetijden kijk, die hele ronde is 28, 29, 30. Ja, was dat het plan? Nou ja, min of meer wel. Ja. Maar het plan was vooral uh, om echt technisch te blijven schaatsen en uh, slagen af te maken. Want jullie goochelen altijd zo met rondetijden. Dan zegt jouw coach van dit moet je rijden, dit moet je rijden. En dat komt dan ook uit. Dat is ook wel een kwaliteit die jij hebt. Ja, maar we hebben nu niet echt. We hebben het alleen afgesproken dat ik uh, rond 25.7 zou openen. En verder uh, hebben we niet over rondetijden gehad. Gaat je zo gemakkelijk af. Denk je dat hier nog iemand uh, sneller gaat? Ik heb echt geen idee. Uh, dan moeten we even afwachten. Had je niet een soort euforisch gevoel toen je de tijd zag? Want je bleef, jij blijft altijd cool kijken trouwens. Maar cool, dacht je niet van ja, dat is hem wel. Nou ja, ik dacht, ik dacht zeker een goede tijd. En mijn rit voelde gewoon zelf, uh, voor mezelf ook heel goed. Alleen ja, het blijft toch lastig om uitbundig te juichen... als je uh, in de negende rit zit en er moeten nog negen ritten. Toch omdat mensen wel weten wat er op deze baan gereden is... en wat ja, mensen die daar vol gereden hebben. Dit is zo'n hap eraf. overal vanaf. Ook van je persoonlijk record trouwens. Ja, klopt. Maar ja, ik kan het weinig over zeggen, dus uh, we moeten gewoon even afwachten nog tot de negen ritten voorbij zijn. Waar ga je dat doen? Nou, ik ga even uitfietsen, omkleden en uh, hoogstwaarschijnlijk met twee ritten ga, kom ik gewoon terug hier. En ben jij dan iemand waar de spanning ook toeslaat? Word jij zedenachtig of blijf je zo zoals je altijd bent? Nou ja, voor mij is het ook iets anders. Hè. Normaal gesproken als wij op de finish komen, weet je waar je aan toe bent, weet je of je wel of niet iets hebt gewonnen. En hier is het echt afwachten, dus dat is wel even wat anders. Word jij dan zedenwachtig? Nou, nu nog niet, maar misschien straks wel. Dat kan ook een, le een leuk aspect van sport zijn. Hè? Dat, het, uh, dat het spannend dat je ja, in een stoltje zit. Je hebt er niet meer zelf in de hand nu, hè? Dus. Ja, nou, heeft er al iemand aan die tijd kunnen ruiken überhaupt... van Jorien Termors, Sebastian Timmerman? Die veelgeplaagde Amerikaanse ploeg deed een poging. Opende snel, maar dat mag je van haar wel verwachten als prinster 25, 28. Maar daarnet na de eerste volle ronde lag ze al achter... ten opzichte van uh, Jorien Temosch al 38 honderdste van een seconde. En als de bel klinkt is het verschil al bijna 2 seconden... na die rondetijd van 30,8 seconden. En dan moet ze nog dadelijk naar buiten toe, Erben. Dus dit gaat hem ook niet worden. Nee, ze zijn de ook niet, in, niet, niet eens in de, tijd, in de buurt komen van de tijd van Marit Leenstra. Dus uh, op, nou, ook naar deze rit zullen we gewoon 1 en 2 blijft staan. Dan komt ze door die buitenbocht heen en dan rijdt ze echt als een sprinter. Ze staat helemaal geblokkeerd. Ze stapt nog wel een beetje door die bocht. Ze wil wel, maar de benen willen gewoon helemaal niks meer. En dan kwam ze er net ook al behoorlijk omhoog met haar bovenlichaam. De armen los. 1-56-40 is de tweede tijd. Van Leenstra gaat er inderdaad ook niet aan. Nederland 1 en Nederland 2 nog altijd. Ook na deze rit. Richardson nestelt zich op plek 3. Had een tegenstandster in Monique Angemuller. En die rijdt de zestiende tijd. waaronder deze rit heel snel af. Want daar staat ze, de koningin van het Nederlandse schaatsen. Wordt ze toch Regelmatig genoemd. Ze is de succesvolste wintersporter. Sinds ze het zilver veroverde op de 1000 meter. Want daarmee ging ze schenk voorbij in dat ranglijstje. Drie keer goud, één keer zilver en één keer brons behaalde ze. Tijdens de drie Olympische Spelen. Waaraan ze meedeed. Eerst Turijn, toen Vancouver. En nu hier in Sochi. Irene Wust, drievoudig wereldkampioenen op de 1500 meter. Vier jaar geleden in Vancouver. Olympisch kampioenen op deze afstand geworden. Is uitgedaagd. En hoe. En hoe. En hoe. Door Jorien Tamors. 1 53, 51 Iedereen Wüst reed zo'n tijd dit seizoen. Reed sneller dan die 153 51 1 53, 31 Dat deed ze in Heerenveen. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Je kunt ook zeggen, Erben, dat misschien zo'n... Uh, race van Termors het beste in iedereen wust kan bovenhalen. Het kan het beste in iedereen wust bovenhalen, maar het kan ook verlammend werken. Want het heeft al een poosje geduurd voordat iedereen voor die drie gereden heeft. En dit werkt door, want 153 is heel hard. En er is ook niemand bij, bij haar in de buurt gekomen. Hè? Als je kijkt naar die andere tijden, ook kijkt naar, naar de tijd van Marit Leenstra. Die is op ruim twee seconden, drie seconden bijna gereden. Ja, dat is, dat is veel. Dat is echt heel veel. Het kan niet zo zijn dat ze dat niet, niet meegekregen heeft. En dan denk ik, dat zou ik het wel heel knap vinden als hij dan nog gewoon rustig blijft. Het, iedereen kan het wel, maar er wordt een lood, lood, lood zware opdracht. Net als Jorien Ter start zij in de binnenbaan, finisht zij dus in de buitenbaan. Haar tegenstander komt uit Noorwegen en luistert naar de naam Ida Njatoen. Het ready heeft geklonken en oh. er is een valse start. Er is een valse start die gemaakt wordt door Ida Njatoen. Volgens mij zien we het rode vlaggetje. Ja, het rode vlaggetje gaat omhoog. En dat zou ook nu ten teken kunnen zijn van het rode pak, want Njatoen komt uit Noorwegen. En dus is het pak rood met een heel klein beetje zwart daarin verwerkt. Dit is extra lastig natuurlijk ook voor Irene Wust Die eerste kans, die eerste start die vals mag zijn, is verkeken. Start 2 moet goed zijn. Na deze rit komen nog drie ritten. Maar je voelt aan alles hier in de Adler Arena. Aan de spanning die in de lucht hangt dat dit de rit is misschien wel de ritten. Als er iemand is die die tijd van de rien kan verbeteren... is het de vrouw die nu voor de tweede keer bij de startlijn staat in de binnenbaan. Is het... Irene wust. laat deze start alsjeblieft wel volgens de regels verlopen. Gelukkig maar, want anders zou dat wel heel zuur zijn. Irene wust vertrokken voor de 1500 meter. De vrouw die vier jaar geleden dus de gouden medaille veroverde... die nu moet gaan proberen om die 153 51 van Jorien Temors te gaan verbeteren. Wust heeft Idania toen al te pakken bij zo'n beetje halverwege de eerste bocht. Uit de bocht is ze inmiddels gekomen. Rechterarm los van de rug. De openingstijd van Temors 25-67, 25, 67, 25 300ste van de seconde is uh, Irene Wust sneller door de tweede binnenbocht heen. Nu op de kruising gaat ze van binnen naar buiten. Erben, wat valt je op aan het rijden van Wust? Nou, ze heeft een goede slag hoor. Ze is geconcentreerd, vol dynamiek, vol energie... En dan rijdt ze gewoon heel geconcentreerd. Het is heel anders dan Marit Leestra, Die gewoon voluit ging. Want Irene Wüst weet natuurlijk dat ze gewoon goed moet rijden. Maar wel geconcentreerd. Die rondetijden moeten gewoon goed zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar die eerste volle rondetijd. Als ze ook zo'n goede rondetijd kan neerzetten als Jorien de Mors. Nee hoor. 28. 28. 28 Hier gaat ze inleveren ten opzichte van Jorien de Mors. En dan moet ze nu al een hele snelle ronde. Tussenronde. Die tussenronde moet ze harder rijden dan Jurien de Mors. Uh, Jorien de Mors had die tussenronde in 29,2 seconden dus. Irene Wüst mag maar een uh, seconde uh, vervallen hebben in deze ronde, waar die er al bijna op zit. Want uh, Wust zit aan het einde van de binnenbocht. Komt het rechte eind opgereden. En uh, komt daar richting die bel. Richting die uh, 1100 meter. waar te Mors doorkomt in 1.22.93. En Wust in 1.23.29. De achterstand wordt groter. Door de ronde van 29 seconden. En 39 honderdste. Na haar zilveren medaille op de 1000 meter. Zei ze, als me dit ook overkomt op de 1500 meter. Dan ben ik absoluut niet tevreden. Dan ben ik woedend. Ze en ze vecht wel. Ze vecht wel inderdaad. Irene Wust als ze de buitenbocht in. Gaat. Daar moet ze nu nog goed door zien te komen. Wat verliest ze nog in deze buitenbocht? En dan kan het aftellen gaan beginnen naar die 1,53-51 van Termors. De klok gaat naar 1,50. Ik denk dat ze het niet gaat redden. 1,51-52. Nee, Irene Wust gaat geen tweede Olympische gouden medaille behalen. 1,54-09. Ze staat tweede achter Jorien Termors. 1,54-09 voor jo Irene Wust. Termors 1, Wust 2, Leenstraat 3. Drie ritten nog te gaan, maar Wust. Redt het dus niet. Goh. Wie had dat gedacht? Goed, uh, ja, wie had gedacht dat Groningen zou winnen van Goa de Eagles? Uh, maar die is afgelopen, 1-0... Kijken of het bij NAC Feyenoord al is afgelopen. Zou eigenlijk al moeten, Frank. Ja, we zitten dik in de blessuretijd. Maar daar kregen we ook vijf minuten van. hoor. Schaken nog een keertje voor Feyenoord. Oh, de bal voorlangs gewerkt door Van der Weg. Die uh, zo zijn eigen verdediging nog altijd aan het werk houdt. En de bal voorlangs gejaagd. Nee, de bal was al achter geweest. Oh, Pelle. Niet aan de scheidsrechter komen. Daar krijg je een gele kaart voor. En inderdaad, Nijhuis geeft daar ook een gele kaart voor. En uh, zo is er weer een aanval weg voor uh, de Rotterdammers. Die in, in de slotfase alles of niet spelen. En... Uh, Eigenlijk ook alles hadden kunnen krijgen. Bijvoorbeeld via Immers. Bijvoorbeeld via Pelle. Maar steeds heel dreigend zijn. Pelle, nee. Immers had de 2-1 op zijn slof. Alleen ging de bal via Kwakman ingevallen als extra verdediger. naar die rode kaart voor Piriccia. Uh, via Kwakman ging die bal uiteindelijk nog met veel geluk over de goal van Nak heen. Volgende aanvalsgoal voor de Rotterdammers. Die bal achterin bij Nak weggewerkt. En met grote snelheid gaat de vrij terug naar Mulder. Mulder naar Congolo. Uh, er staan maar vier mannen op de helft van uh, de Rotterdammers. Dus Congolo met nog maar weer eens een lange bal in de richting van Pelle. Die heeft twee mannen in zijn nek. Komt toch door. Maar Schaken wordt niet bereikt. Van de weg zit ertussen. Nog een lange bal van uh, om hem maar zoveel mogelijk tijd te laten kosten. Dan zegt Nijhuis dat het klaar is. En Leidt Feyenoord dus puntenverlies in Breda. Tegen de 10 van NAC komt het niet verder dan 1-1. En hoeveel schade het dan oploopt in de race om het landskampioenschap. Dat weten we natuurlijk vanmiddag pas. Omdat Ajax nog tegen Heerenveen gaat spelen. Maar 1-1 voor de Rotterdammers tegen NAC. Dat doet zeer in Breda. Goed, Feyenoord dus 1-1. Groningen Ahead Eagles, zei ik al afgelopen 1-0. En eerder om half 1 Cambuur tegen Zwolle 3-1. Zometeen om half 5 Ajax tegen Heerenveen. Goed, wij gaan weer terug naar Sochi, naar de Adler Arena. Naar Sebastian Timmerman en Erben Wennemars. We hebben, um, zouden we kunnen zeggen. In ieder geval zilver en goud, maar er moet nog geschaadst worden. Ja, Komt dat in ja, gevaar, denken jullie? <laughs> daar, daar lijkt het wel op dat we dat binnen hebben in ieder geval. Uh, of Skokova en, uh, of Bagleda Kourouz moet boven zichzelf uitstijgen. Bagleda Kourouz, de Poolse, wordt door sommigen wel gezien als een uh, potentiële medaillekandidaat. En dat is eigenlijk op basis van haar tweede plaats die ze veroverde bij de wereldbekerwedstrijd in Berlijn. Skokova, de Russin, 31 jaar, debutante trouwens, op haar 31ste op de Spelen, 8 op de 3 kilometer... En 16e op de duizend meter. Skokova leidt als ze op weg zijn naar de 700 meter. En dan komt ze door in een tijd van 54-13. Rondetijd 28-3. Dan is het uh, geen bedreiging voor Temors en Wüst... momenteel. Herman. Nee, helemaal nog, nog niet. We moeten wel kijken hoe, hoe die laag twee rondes natuurlijk gaan. Die Skokova die kan ook wel een goede 500 meter rijden. Ze heeft hem wel de voorsprong. Ze gaat de buitenbocht in. En dan komt Bagleda. komt wel door die binnenbocht. Probeert ze dichterbij te komen. Maar dan gaat de Russische toch. Met voorsprong in ieder geval die 1100 die 11, 11 meter in. En daar heeft de Russische voorsprong inderdaad op de Poolse Katarzyna Bagleda Koeroes. Als de bel klinkt, en daar komt ze door in een 24 16, Betekent 1,2 seconden al langzamer dan Jorin Tamors. Maar de Skokova heeft nu wel een voordeel op de kruising: iets wat Jorin Tamors niet had. Iets, iets wat Irene Wies niet had. Dat heeft Skokova nu wel, want ze heeft de tegenstandster heel dicht voor de rijden. En zo gaat Bagleda Koeroes er in ieder geval in deze rit aan. Gaat Skokova ook nog Behoorlijk versnellen, moet ik zeggen. In die binnenbocht. Komt ze nu het laatste rechte eind opgereden? Als de klok op 1,50 staat. En de armen bijna nu dan bij de los zijn. Bij Skokova. 156 is de derde tijd van Leenstra. En die blijft ook staan. Dus uh, het blijft 1, 2 en 3. Omdat Skokova maar 500ste van een seconde tekort komt. Om maar het Leenstra van die derde plaats te verdringen. Vierde dus nu Skokova. En Bagleda Kourous op de vijfde plaats. Twee ritten nog te gaan op deze 1500 meter. Ik kijk even. ...naar de uitrijbanen. Ze is alweer verdwenen van het bankje waar ze net even een tijdje op zat. Irene Wüst met Gerard Kemkes bij haar in de buurt. En ja, het gezicht sprak boekdelen, Erben. Deze klap komt keihard aan ja, bij Irene Wust. Ja, deze had ze namelijk wel verwacht hoor. Ze reed natuurlijk op het Olympisch kwalificatie. Ze had geëist Nooit? van zichzelf. Ja, en terecht op het Olympisch kwalificatie. Maar vond ze nog met ruim twee seconden voorsprong hè, op de nummer twee. En dan verwacht je gewoon dat je hier gewoon eventjes Olympisch kampioen wordt. Maar ja, dan komt er in één keer Jurien de Mosser ervan. En die rijdt eigenlijk dezelfde tijd die, die, die, die, die zij toen. toen en dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. En ze is hier echt verslagen, maar wel gewoon op haar echt. Op kracht. Ze is op alles. we hebben precies dezelfde ritten gereden. En ze heeft het nergens laten liggen. Jorien de Mos was vandaag gewoon echt beter. Beter dan Irene Wust. Ter Mos, die op het middenrein toekijkt. Hoe Irene Wust nu dan de inrijbaan en de uitrijbaan verlaat. De beschermers om haar ijzers heeft gedaan. Want ze heeft de schaatsen natuurlijk nog nodig. Op de vijf kilometer. Op de ploegenachtervolging die ze nog gaat rijden. Dus wat dat betreft zeker nog kansen ze op een nieuwe gouden medaille voor Irene Wust. Ze staat tweede, tweede achter Jorien. Ter op een afstand waar ze alleen maar goud wilden. Dat is ook de sport. Brittany Bowe in de voorlaatste rit. Eh, tegen Gekaterina Ja, Dat is sport zeggen we. Brittany Bowe en de Amerikaanse ploeg. Is er kei en keihard achtergekomen hoe hard het kan zijn in de sport. Alle zaken eh, over dat pak. Maar ook gewoon de vorm die niet goed is bij de Amerikaanse schaatsers. Dat is wel duidelijk. Brittany Bowe won een wereldbekerwedstrijd dit seizoen. Dat gebeurde in Astana. Daar was niet iedereen aanwezig. Maar... Toch, ze wonnen wel. Zij staat klaar in die atletiekstart en is goed weg. Wat mogen we nou nog verwachten, Erben, van Brittany Bo op deze 1500 meter? Nou, ik denk dat we de eerste plek maar los moeten laten. De tweede plek ook. hebben we echt moeten kijken naar, naar Marit Leenstra. Die staat op dit moment nog steeds op de derde plek. Gaat het zometeen voor Nederland een 1-2-3 worden of een 1-2-3-4 worden? En dat is natuurlijk wel afhankelijk van Brittany Bo. Want zij kan een 1-56... Dat zou eventueel nog kunnen. Maar ik denk goud en zilver te kunnen deze meiden zeker weten niet halen. Dan gaan we kijken naar die opening. Die opening is 25-70. 25-70 voor Brittany Bo. Door de binnenbocht weer heen komt ze de kruising op. Met zo'n twintigtal meter voorsprong op Yekaterina lobisheva Een vrouw die al jarenlang meerijdt. En dat wel goed is op de middellange afstanden, De 1500 meter. Maar die uitschieter die ontbreekt bij Lobisheva, Knopt zich wel nu richting Brittany Bo. Dat is wat Bo betreft natuurlijk een slecht teken. Want bro, Bo heeft op dit moment nog maar een paar meter voorsprong op Lobisheva naar de 700 meter. Rondetijd van Bo. 29 rond. En inderdaad 28-9 voor Lobisheva. Maar Brittany Bo gaat nu wel op de kruising. Wellicht wat voordeel hebben van haar tegenstandster. Want ze heeft een richtpunt en ze kan er een beetje naartoe rijden. Ja, en dat doet ze ook hoor. dat moet, Heeft ze het geluk ook wel nodig? Want ze valt al een klein beetje stil. Maar dankzij die kruising kan ze in ieder geval nog de aansluiting krijgen met de Russische En komt ze er en, en nog net onderdoor. Ze zal het wel zwaar krijgen in de laatste ronde. Maar na 1100 meter gaat ze in ieder geval nog even kort aan de lijn. En dan, nou, nou, nou, kon ik zeg het nog wel aan de leiding. Ja, nog net, nog een paar honderdste. Ze rijdt een rondetijd van 30-3. Bij Brittany Bowe Brittany Bo rijdt een rondetijd van 30-5. En Lobisheva van 30-2. Dan gaat Lobisheva nu het voordeel krijgen van de volgende kruising. Want zij kan nu naar uh, de Amerikaanse toe Gisteren bij het ijshockey won Amerika uiteindelijk naar de shootouts. Maar nu gaat Rusland dit duel in ieder geval winnen van Amerika. Maar de 1,56-40 van Leenstra, gaat die nog in gevaar komen of niet? Ik ben geneigd te denken van niet. Nee hoor, nee, hoor. Lobisheva. En die klok gaat al naar de 1.54 toe. Beide armen los. Nee hoor, Leenstra blijft gewoon derde staan in dat klassement. Want Lobisjeva rijdt de zevende tijd. Eén rit nog. Claudia Perstein zo in de slotrit tegen Lotte van Beek. Dan gaan we nog eventjes gauw naar Rotterdam. Voordat we terug gaan naar de Adler Arena. Uh, Mark Brasser, dat was kort, hè? Ja, dat was kort, inderdaad. 6-2 in de tweede set voor Thomas Berdig. Hij had die break in de openingsgame bij 0-0. Pakte hij de break, kwam op 1-0. Ja, kwam eigenlijk niet meer in de problemen. En hij brak bij 4-2 nog een keer. Ging naar 5-2. En mocht het vervolgens uitzoveren. Ik zei het eerder al in de uitzending. Als je er een stickertje op moet plakken. Het is zo ongelooflijk solide. Wat Thomas Berdig heeft laten zien in zijn service games. Natuurlijk maakt hij wel eens een foutje. Natuurlijk verliest hij wel eens een puntje. Maar maar het kost hem niet de kop. Het is dan het eerste puntje in, in, in de game. Of het is een puntje als hij 40-0 staat. Hij heeft heel solide gespeeld. Weinig fouten gemaakt. Goed geserveerd. En dus uh, mag uh, toernooi-directeur Richard Krajacek uh, blij zijn met een winnaar. De enige geplaatste speler die het dus echt helemaal waar maakt. Thomas Berdy gewint hier de 41ste uitvoering van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Wordt het een vol Nederlands podium? Een sweep, om het maar zo te zeggen. Temmors 1, Wüst 2, Leenstra 3. Met nog één rit te gaan. Ach, ach, ach, arme Marit Leenstra. Wat zal die voor een spanning hebben. Die heeft haar hoofd in haar handen. Kijkt zo'n beetje opzij. En dan ziet ze op de baan ziet ze een ploeggenoten van haar staan. Lotte van Beek uit Zwolle. Die in de laatste rit het gaat opnemen tegen Claudia Perstijn. Ja, Claudia Perstijn is oud-wereldkampioen op de 1500 meter. Maar dan moeten we 14 jaar de, terug de tijd in. Naar het jaar 2000, naar Nagano. Toen werd ze dat op de Spelen. kwam ze nooit verder dan de zesde en de zevende plaats op deze afstand. Dus we we moeten, denk ik, Erben, meer kijken naar Lotte van Beek... dan naar de 41-jarige Claudia Persson. We moeten zeker kijken naar Lotte van Beek. Lotte van Beek is eigenlijk de enige dame die dit eventueel bij de, bij de topdames in de buurt kan komen. Maar ik kijk ook... We zagen net Marit Leenstra al op binnentrein zitten. En eigenlijk zaten tranen al in haar ogen staan. Terwijl ze nog op de derde plek zijn. Zij weet gewoon dat deze tijd haalbaar is. En ze is heel erg bang dat Lotte van Beek dat gaat doen. Ik ga, we gaan kijken naar die 165. Kijken wie gaat er hier zilver of brons halen. Of misschien wel goud. Achter Jorien Temors en Irene. Dat zou het zijn als ze brons haalt. Lotte van Beek die je snel opent. Sneller altijd opent dan Claudia Perstein. Is te zien ook op de baan. En ook sneller gaat openen denk ik dan Jorien Tamors. Die 25,67 van Tamos Alsjeblieft. 25,49. 18 onderste van de seconde sneller dan Jorien Tamos. Deze Lotte van Beek stoere dame uit Zwolle. Wat een verschil op de kruising. Goeie genade. Het is 15, misschien wel 20, misschien nog wel meer erben. Meter in het voordeel van Lotte van Beek. Ja, dan moet zij ook helemaal alleen moeten doen. Net zoals al die andere dames. Ja, maar maar grote, grote, sterke klap hoor, komt met veel kracht door die bocht heen. Het lijkt wel op die rit van Jurien de Mos. Er zit ook heel veel rust in die slag. Maar ze rijdt wel in de eerste ronde rijdt ze ietsje langzaam hoor. Die ronde tijd van, uh, van Jurien de Mos haalt ze niet. Oh. 28-3, ze moet nu wel die gras openzetten. En ik heb het gevoel dat het moeilijk gaat. Het moeilijk gaat, niet gaat bij je. Die... Ja, het gaat zeker niet makkelijk bij, uh, bij Lotte van Beek. Die daar nog wel de, aanwijzingen, de fanatieke aanwijzingen krijgt van haar coach van Jan van Veen. Als ze de buitenbocht uh, ingaat op weg richting de bel. Die ze dadelijk gaat horen voor die laatste ronde. Jorien Temos gaat het goud behalen. Dat kan toch bijna niet meer fout. Met die 153 51 Dat olympisch en persoonlijk record en baanrecord. Want het verschil is al 72 honderdste van een seconde. Jorien Temos heeft de handen voor de gezicht. En die muts op dat hoofd zit op de, uh, op de enkels zo'n beetje. Zij gaat die de gouden medaille behalen. Het, de, de spanning wordt nog hoe dat podium er verder gaat uitzien. Gaat ze de wordt open. Oei, oei, oei, oei. Ja, inderdaad. Bij Lotte van Beek. Terwijl tenors de traan al in de hoog heeft. Van alle emoties. Daar is de verrassing. De laatste 100 meter ondertussen voor Lotte van Beek. De 1.53.51. 51 Die gaat er denk ik niet aan. Omdat Van Beek nog wel een goede laatste ronde heeft. En uitkomt op de derde tijd van 1.54.54. 54 En dus is het podium 1. Jorrit de 2 Irene Wust. En derde Lotte van Beek. Die nog. Uh, dicht in de buurt zat van die tijd van Irene Wust van Beek. Kegelt haar ploeggenote Marit Leenstra van het podium af in deze slotrit. Een clean sweep van de Nederlandse ploeg. 1, 2, 3 en 4. Maar ja, die nummer 4, die zal wel keihard balen nadat we bij de 5000 500 meter bij de mannen al een Nederlands podium hadden. En bij de 500 meter bij de mannen een Nederlands podium hadden. Nu voor de derde keer dit toernooi een Nederlands podium. En sportief daar, de tik op ja, de billen, de pets op de billen van Irene Wust op het achterwerk Van Jorien Themors, de shorttrekster, flikt het. De shorttrekster die een paar seizoenen geleden eerst uit trainingen lange reed. Omdat Jeroen Otter zocht naar impulsen. Impulsen die Jorien Themors beter zouden maken. Vervolgens ging ze meedoen aan het Nederlands kampioenschap afstanden. En daarbij dat Nederlands kampioenschap afstanden sloeg ze vooral dit seizoen toe met de titel op de 1500 meter. Toen won ze van, van Beek en van Wust. Vervolgens wereldbekerwedstrijden ging rijden. Een beetje ziek was rondom het Olympisch kwalificatietoernooi... waar ze derde werd gisteren op de, 1000, nee, de 1500 meter niet verder kwam... dan de vierde plaats op de short trekbaan En nu... Kei en keihard toeslaat op de lange baan. Op diezelfde afstand, ook op de 1500 meter. Jorien Temors is de nieuwe Olympisch kampioen. En rent nu richting de bocht waar haar ploegenoten zitten. Shinky Knecht en de zusjes van Kerkhoft. Zij applaudisseren en zwaaien naar Temors. Temors pakt het goud, Wust pakt het zilver. En Lotte van Beek pakt het brons op de 1500 meter bij de vrouwen. Ha. Dit is radio 1. Mark Visser is aangeschoven voor het nationaal nou van half vijf. Ja, daarmee hebben we het belangrijkste nieuws al gehad. Um, overige nieuws dan nu. Honderden mensen staan in Leiden namelijk voor het huis van Benno L vanwege zijn komst naar de stad. Gisteren werd bekend dat de veroordeelde zwemleraar uit Den Bosch... zeker voor een jaar in Leiden komt wonen. Tientallen mensen zijn het niet eens met de beslissing van burgemeester Lemverink en demonstreren daar nu tegen. De straat is afgezet door de mobiele eenheid.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 Na de explosie heeft Israël de grensovergang meteen gesloten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Wij gaan naar het weer. Willemijn Hubert is bij ons. Wat verwacht je voor de rest van de dag en vooral ook morgen, begin van de week? Eigenlijk een beetje lenteachtig uh, weer. Die storm nou. hebben we achter ons uh, gelaten. <lacht> <lacht> en vandaag was het op veel plaatsen al lenteachtig. Behalve daar waar de buitjes af en toe overtrokken. Dat kan het even, even guur aanvoelen. Uh, um, voor vannacht is het vrij helder. en In de opklaringsgebieden kan het dan ook flink afkoelen... tot rond het vriespunt en dan is er een kleine kans op gladheid. Het lokaal kan ook wat mist of nevel ontstaan. En verder is er nauwelijks wind. Zuidelijke richting zwak tot matig kracht 2 tot 3. En morgen blijft het dan zo goed als droog. De zon schijnt af en toe en het wordt nog een graadje warmer dan vandaag... bij een matige zuidenwind. En ook de dagen erna doet de winter niet van zich spreken. Het blijft zacht met vrij veel bewolking... Af en toe wat regen en vooral in de tweede helft van de week weer meer wind. Dankjewel, Willemijn. NOS Radio Olympia. We zijn in, in afwechting van uh, reacties natuurlijk op uh, dat mooie podium. We gaan eerst gewoon naar die bij uh, Ajax tegen Heerveen. Half vijf begonnen. Ja, het leek 1-0 te worden voor Ajax, maar het was een buitenspel. Gevalletje. Victor Fischer, hij staat weer in de basis. Maar als ik naar de herhaling kijk, dan is het geen buitenspel. Uh, er wordt wel gevlacht en gefloten. Fischer, dus weer in de basis. Scoorde, maar werd afgekeurd 0-0 de stand. Bij Huijs, Veen Ajax is al eerder dicht bij het doelpunt geweest. Toen mooi onder de paal raakte. Na een hoekschop vanaf de linkerkant. Die goed goed werd door Klaassen. Ajax is furieus begonnen. Nu met Van Rij die de voorzet geeft. Dat is geen goede bal. Die bal uh, rolt helemaal aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Bij de cornervlag. En uh, mag hier even gaan gooien. Ajax is spelend weer terug in de basis. Jasper Sillessen. Victor Fischer is er weer bij. Uh, niet meer vanaf de bank, maar gewoon in de basis in plaats van uh, Bojan Kirkic. En Nikolai Boylussen, ook hij is terug, jarig vandaag, 22 jaar. Straks gaan we even voor hem zingen. Hij was geblesseerd en staat weer in de basis in het team van Frank de Boer als linksback. Hebben we dan helemaal niets van Heerenvee gezien? Ja, problemen achterin. Want zomer... Kruiswijk uh, is uh, geblesseerd. Zijn uh, twee centrale verdedigers. De andere centrale verdediger, Otikba, is geschorst. En dus is er een uh, gelegenheidsduo Chris Koem en uh, uh, Joey van den Berg die centraal achterin spelen. En het uh, heel erg moeilijk hebben in de eerste zeven minuten met Ajax. Ajax in balbezit met uh, Veldman in de middencirkel. Zoekt naar de opening, maar vindt hem niet. En speelt de bal dan breed naar nou, Mooijzander. Terug naar Veldman. Veldman kijkt om zich heen. Loopt er dan echt niemand vrij? Ja, uh, achter hem. Uh, Mooijzander. En dan gaat de bal helemaal terug naar keeper Sillissen. We hebben dus 7,5 minuten gehad in de arena. We hebben twee grote kansen gezien voor Ajax. Een uh, bal op de paal en een afgekeurd, onterecht afgekeurd doelpunt. En daarom staat het nog altijd 0-0 bij Ajax en Ereveen. En wij zien in de Swartje in de Arena... ondertussen alle emoties voorbij komen Van blijdschap, uh, tranen uh, van blijdschap. We zien uh, teleurstelling. Bij Wust toch ook wel. Ik krijg wel uh, een tik op de billen. Jorinta atmosfeer. Irene u hoorde dat eerder in onze uitzending. En ook teleurstelling bij uh, Marit Leenstra. Toch een beetje zuur, die vierde plaats. Maar toch, 1, 2 en 3 goud, zilver en brons voor Nederland op de 1500 meter. Wat een knappe prestatie. Je hoort straks uiteraard de interviews. We gaan eerst eventjes naar um, het verleden van de Nederlandse wintersport. Vandaag gaan we weer ver terug in de tijd naar de jaren 20 van de vorige eeuw. Hey, ja! De Radio Olympia tijden. Het schaatsarchief even van Mannex Koolhaas. De, wordt de, de eerste Nederlandse schaatsers die in 1928 aan de winterspelen deelnamen, waren Siem Heiden en Willem Kos. Twee namen die in de schaatsgeschiedenis nog zouden terugkeren. Willem Kos overleed al in 1930 aan TBC, maar van Siem Heiden heb ik zijn Olympische herinneringen nog kunnen vastleggen. Zijn Olympisch seizoen 1928 begon, zo herinnerde hij zich nog, met een nieuwe trainingsmethode. De Nederlandse Vereniging tot Bevordering van het Hartreden op de Schaats organiseert in Den Haag onder deskundige leiding cursussen in deze mooie sport en wel de zogenaamde droogtraining. zomers was er een man opgestaan, ene Jan Bolt. Die was bij de Schaatsrijdersbond gegaan en die was in Noorwegen geweest en die zou de Hollanders in de schaatsrijd leren. In een hotelterminus in Utrecht. Daar moesten we dan rondom bierveeltjes moesten we bochten maken. Dan moesten we dat linkerbeen helemaal draaien naar buiten. Niet zo, maar zo. En zo moesten we moesten overstappen. Maar daar wist Bol niks van. Maar ik was een dag of drie aan het rijden. Ik zei: Nou, hey, Bol, nou is het mooi ijs, dan moet je eens kijken. Om die streek, of dat er goed gaat van me. En ik zag hier zo'n... Zag is rijden, is een veel grotere kut, is hard rijden. Ja. En ik doe mijn best. En ik heb al twee ronden gereden, en ik kreeg nog op, nog aanmerking. en ik hoorde niks ook. Ik kijk eens om. Zie je wel eens Bolt, die zou achter me rijden? Bolt, daar rijdt hij midden op de baan. Met de Noorse dame was in het schoonrijden. Dat was dan zo gezegd mijn trainer. Zonder trainer Jan Bolt. Maar met bondsvoorzitter Gerrit van Laar mogen Siem Heide en Willem Kos Nederland als eerste schaatsers vertegenwoordigen bij de Olympische Winterspelen. Twee straatarme Hollandse polderjongens, vergezeld door vijf steenrijke bobsleiers. De eerste Nederlandse ploeg bij de Winterspelen. Wij kwamen eraan en uh, in hotel ingeschreven. Maar dan hebben ze van die tippen dansen bij. Maar alle kamers waren vol en toen was er nog een badkamer en toen heb ik op het bad hadden ze een paar planken gelegen daar is een van mij naar bed op gelegen en Willem die lag op de grond op een paar planken dat het toch van de grond was en eh, zo hebben we daar geslapen we hebben lekker geslapen hoor maar ja, ja, geen kamer natuurlijk, want het is maar een hok waar je in zit oh. de, de armoe die spoot van alle kanten spoot je je oren uit dus wat doe je als je in je buiten bent dan nam je een handje sneeuw want je kon iedere dag niet een kop koffie gaan drinken. Hmm. Nee, want ik was daar 14 dagen en ik zei: Ja, dan moet ik mijn haar laten knippen. Toen kwam ik daar in een haarknippen en haar knippen. Toen moest ik voor het haarknippen moest ik 10 gulden betalen. Terwijl ik een kwartje betaalde in Holland. Wie waren daarmee uh, begeleiders in Zandmoeren? Alleen meneer Van Laad was er. Dat wil zeggen, meneer Van Laad was in een luxe hotel. En die zagen we op de ijsbaan. En uh, als ik aan de stad, naar de stad ging, heb ik hem gezien. En dan, Ik heb net gereden, daar heeft ik net mijn jas aan gedaan. En daar sta ik met hem te praten. En voor de rest heb ik het niet gezien. Daar ligt een bal op de penaltystip. En die houdt kamp. En nu niet meer, want hij zit in het doel. En uh, hij zit in het doel van Herenveen. dus heeft Ajax gescoord. Een penalty. Omdat uh, Sime de Jong even aangetikt werd door Joey van den Berg. Ik zei het al, Van den Berg normaal middenvelder bij Herenveen. Nu centraal achterin vanwege personele problemen. Klein tikje tegen de enkel van... Uh... Sim de Jong betekende dat scheidsrechter Paul van Boekel. niet alleen een gele kaart gaf aan Joey van den Berg. maar ook een penalty aan Ajax. die dus door Schöne wordt benut. Schöne eh, ooit een jaartje onder contract gestaan bij Herenveen. geen wedstrijd daar gespeeld. maar nu bij Ajax is het succesvol. en ook in deze wedstrijd. want na 12,5 minuut spelen. staat Ajax 1-0 voor. Joey van den Berg dus gele kaart. mist volgende week Herenveen nak maar wat erger is voor de Vriezen. is dat het 1-0 voor Ajax staat. en nu moet er echt iets gaan gebeuren voor Herenveen. Ajax is sterker geweest dat eerste kleine kwartier van de wedstrijd. En staat dus ook verdiend op 1-0. Doelpunt te maken in de derde, dertiende minuut uit een penalty. Lassassjeuner, Ajax leidt tegen Herenveen. 1-0. Ja, Lara zei het net al. De emoties gieren werkelijk alle kanten op op het uh, middenterrein. Wat wil je? Leenstraal 4. Van Beek op 3. Wust op 2. En Urine Temors op 1. Laten we horen wat ze te zeggen heeft tegen Bert Madering. Hey, gefeliciteerd. Ja, wat fantastisch, zeg? We ja, geweldig. Uh... Ik heb er geen woorden voor. Het moet toch wel de dag van je leven zijn? Nou ja, het is natuurlijk bizar om gewoon hier uh, ja, op de baan waar je het niet verwacht om Olympisch kampioen te worden. Dat is gewoon ja, heel bizar. Maar wat denk je dan nou het eerst aan? Nou ja, alles wat ik heb meegemaakt afgelopen jaar. Weet je, Mooie dingen. De vader die ik heb verloren. Het is gewoon. Dat je dan dit, dit mag meemaken, is gewoon geweldig. Dat, dat moet fantastisch zijn om, om zoiets te kunnen doen. Ja, zeker. Ja, dat kun je wel zeggen. Jorien Ter Mors was dat. Uh, volledig in tranen. Is dat inmiddels een beetje minder, Sebas? Maar uh, ik kan me voorstellen dat die emoties nog wel even blijven. Inderdaad, na uh, vooral dus privé een jaar met een uh, enorme klap. Haar vader overleden aan een uh, ernstige ziekte. En nu dan het Olympisch goud winnen stond de net ook minutenlang arm in arm met haar coach Jeroen Otter. Die nu de ene na de andere felicitatie in ontvangst krijgt op het middenterrein. Net als ons ook kijkt naar de trap waar dadelijk de drie in het oranje gehulde vrouwen naar boven komen lopen. 1, 2 en 3 en dus ook nog 4 de Nederlandse schaatsters op de 1500 meter. Daar komen ze dan inderdaad aan onder aanvoering van dat dan wel nu van Irene Wuest. Maar ja. Die moeten dus genoegen nemen met die tweede plek. Ter Mors kijkt even achterom en praat nog wat met Lotte van Beek. En de tranen zijn weer even verdwenen. Maar die komen ongetwijfeld strakjes of later nog wel weer terug. Nu is daar vooral de glimlach, de trotse glimlach... bij de nieuwe Olympisch kampioene Jorien Ter Mors. Die mij toch wel verbaasd heeft, Erben, na gisteren... na die zware dag op bij dat short track. En dan zo'n race. Ja, maar ze is het gewoon gewend. Zij is gewoon gewend om meerdere races op een dag te rijden. Zij, zij maalt hier helemaal niet om. Wij, lange baanrijders... Wij zij vinden het allemaal, allemaal heel erg zwaar, maar zij niet. Zij, zij heeft gisteren gewoon een mooie warming-up gedaan. En ze rijdt hier vandaag gewoon een makkelijke race. Het neemt nu plaats achter het podium samen met Irene Wust en Lotte van Beek. 1, 2 en 3. Andermaal, nadat het dus bij de heren al twee keer gebeurde. Nederland staat nu tweede in het medailleklassement achter Duitsland. Dat zeven keer goud won. Nederland vijf keer goud. Maar als je kijkt naar het totaal aantal medailles. Staat Nederland zelfs eerste met zeventien medailles. Vooral dus gehaald op de lange baan. Zestien stuks. En die ene van Shinky Knecht. Ook een historische gisteren bij het shorttrekken. Alexander Kibalko. Dat is degene oud schaatsen En tegenwoordig uh, een van de technische uh, leden bij de ISU. De internationale Schaatsunie, Gaat dadelijk de bloemen uitreiken aan uh, Lotte van Beek. Die nog bijna tweede werd in de buurt kwam van Irene Wust. Het verschil is uiteindelijk helemaal niet zo groot tussen die twee vrouwen. Iets, nog geen eens een halve seconde. Ook een grote glimlach bij Lotte van Beek voor wie de duizend meter tegenviel. Daarop werd ze vijfde. Nu springt zij op het podium. Want Erben, ja. voor haar voelt dit aan als een gouden medaille. Zij ja, is haar wel. eerste medaille. Zij staat op het podium. en Ze weet ook wel dat als iemand 1, 3 5 rijd, ja, rijdt, dan moet je daar gewoon een diepe buiging van maken. Dus het is hartstikke mooi om te zien. Ze heeft nog een jonge meid. Ze heeft nog een hele lange toekomst voor haar. En ze gaat op haar eerste Olympische speler gaat ze lekker naar huis... met een bronzen medaille. En dat is een geweldig gevoel. 22 jaar jong, inderdaad. En nu gaat er een vrouw van 27... op het podium komen. En ik ben benieuwd... naar de manier waarop ze dat gaat doen. De meest ervaren van deze drie. De oudste van deze drie. Maar ze is wel... nou niet haar titel kwijt, maar ze wordt geen... Uh, twee keer op rij. Ze wordt niet voor de tweede keer... op rij. Olympisch kampioene op de... 1500 meter. Daar is Irene Wüst. Inderdaad, ze stapt gelaten... op het podium. Geeft uh, kushandjes... naar het publiek. En dit is... Nog een tikje, erben dat ze moet incasseren. En net als gisteren, een trotse winnaar van het brons. Een trotse winnaar van het goud. En iemand die baalt met zilver. Ja, zij kwam hier natuurlijk wel van goud. Maar dit is geen verschil met hoe het was gisteren met Koeverweij. Want zij is gewoon, gewoon geklopt op, op klasse. Want er was vandaag gewoon iemand beter. En vanavond zal ze gewoon tevreden zijn met deze zilveren plak. En diegene die beter was, staat nu achter het podium. Achter de hoogste treden. Maar we gaan eerst naar Andy Houtkamp. Andy, Penalty. Weer een penalty voor Ajax. En weer staat Scheune achter de bal. Hensbal van Marzo. De penalty gaat erin. Nee, is er niet bij hoor. Keeper Noordveld. Maar hij is toch weer geslagen. En zo uh, lijkt Ajax deze wedstrijd wel heel snel in een veilige haven te hebben. Want het staat er 2-0 voor Ajax. En dat na een kleine 20 minuten spelen. En op het podium, bovenop het podium, op de hoogste treden... staat inmiddels Jorien Temors. Zij uh, ja, bracht eigenlijk de overwinning ook snel in veilige haven... met die 1-53-51. Zij reed voor dit wel. En andere dames reden in het tweede blok. Er wordt uh, gekust met elkaar Jorien Temors, De 24-jarige vrouw uit Enschede van origine. De shorttrekster die het lange baan erbij ging Mooi, doen. Hoor. Is nu de nieuwe koningin op de 1500 meter. 1, 2, 3 en 4. Het is dat weer tweede wordt. En Van Beek derde... en niet andersom. Anders hebben we dezelfde... uitslag gehad als op de NK-afstanden. Dat zegt ook wel iets. Dat zegt zeker iets. En het verschil ook... Hè, met, met, met de buitenland. Ja, Marit Leenstra staat er behoorlijk achter, maar de eerste drie dames... stonden gewoon twee seconden los van de nummer vier. En dan zijn we echt... Wij domineren op deze afstand. Er komt niemand bij ons in de buurt. Wij zijn absoluut de allerbeste. Een paar jaar geleden maakten we ons zorgen om het niveau van het Nederlandse vrouwenschaatsen. Dat hoeven we nu niet meer te doen. Want Nederland domineert bij de mannen en bij de vrouwen inmiddels ook. De tweede gouden medaille van het toernooi bij de vrouwen is behaald door Jorien Temors. Zij wint de 1500 meter voor Irene Wust en Lotte van Beek. 17 medailles op deze Olympische winterspelen. Nederland staat trots tweede achter Duitsland in de medaillespiegel. Goed, dat zijn nog eens berichten. Sebastian en Erben vanuit Sochi. De zoektocht bij het woonhuis van oud-minister Els Borst is klaar. En daar willen wij natuurlijk ook over bijpraten. De ME heeft het bos naast haar huis doorzocht op sporen, op voorwerpen... die het onderzoek naar de dood van Borst verder zouden kunnen helpen. We hebben contact met Bernard Jens van de politie Midden-Nederland. Meneer Jens, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn erg benieuwd. Wat heeft deze zoektacht u opgeleverd? Nou, wat het uiteindelijk oplevert, dat moeten we natuurlijk nog gaan bekijken. Maar we hebben wel een aantal dingen uit het bos meegenomen. En die gaan we op het bureau laten onderzoeken, door onze forensische regisseurs. Ja, dingen meegenomen. Nou, liggen er wel vaker dingen in het bos natuurlijk. Waar moet ja, dat ik aan klopt. denken? Ja, dat klopt wel van alles. U moet denken aan bijvoorbeeld sigarettenpeukjes, uh, uh, uh, stukjes plastic, eventueel uh, wat kledingstukken. Uh, al dat soort dingen zijn gewoon veilig gesteld. En wij moeten kijken op het bureau ja, of het enigszins verband heeft met... Had u aanwijzingen om daar te gaan zoeken? Nee, absoluut niet. Uh, maar we willen alles uitsluiten. We hebben natuurlijk in het huis en een directe omgeving van de woning van mevrouw Borst gezocht. En nu vonden we het tijd om de, de ring wat groter te maken. En dat is de reden waarom het bosperceel uh, wat, zeg maar, grens aan haar woning ook goed te doorzoeken. Ja, nou kan daar ondertussen natuurlijk... kan um, het plaatdelict wel, um, laat ik het zo maar even omschrijven... en alles daaromheen vervuild zijn. Want dat vraag ik me dan af. Um, stel dat mevrouw Borst op zaterdagavond is omgekomen... op maandagavond gevonden en dan nu pas... op zondag zoveel dagen daarna zo'n onderzoek. Waarom is dat eigenlijk niet eerder gedaan? Ja, dat klopt wat u zegt. Maar aan de andere kant was het in het begin natuurlijk nog helemaal niet duidelijk... waar we mee te maken hadden. Um, en wij vinden in ieder geval dat we alles moeten uitsluiten. En dat is de reden waarom we nu... Uh, hebben gezegd, we gaan het bosperceel nog eens goed doorzoeken... of er mogelijk uh, nou, iets aanwezig is wat ons kan helpen met het onderzoek. Zou het gescheeld hebben als u het eerder had gedaan? Ja, dat is achteraf. Dat weet ik nooit uh, vooraf al. Dat weet ik niet. Uh, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Ik hoop in ieder geval, en daar gaan we voor, dat we het kunnen oplossen. Nou, en als daar sporen uit het bos uh, bruikbaar voor zijn, dan ben ik alleen maar blij. Nou is er ook een vijver hè, in dat bos. Uh, is daar ook in gezocht? Nee, op dit moment nog niet, maar als het onderzoeksteam daar zeg maar, belangstelling voor heeft... dan zullen we dat zeker niet nalaten, maar dat hebben we nog niet gedaan. Bent u al enigszins bij um, een verdachte, omschrijving van een verdachte... Uh, bij uh, mogelijk de motivatie van de daad? Nee, op dit moment nog helemaal niet. We zijn ontzettend druk bezig om alles wat uh, zeg maar, qua sporen en mensen die ons het een en ander hebben verklaard... om dat eens op een rijtje te zetten... Ja, nogmaals, we hopen dan uiteindelijk helderheid uit te krijgen... in wat er nou precies allemaal gebeurd is daar. Hoeveel tips heeft u inmiddels binnengekregen? Het zijn er een aantal. Het exacte aantal weet ik niet. Maar de recherche is daar wel zijn druk mee om te kijken... of er iets tussen zit wat, voor ons, wat ons onderzoek kan helpen. Ja, dus u kunt nog niet beoordelen of daar waardevolle tips in zitten? Nee, op dit moment kunnen we dat nog niet. Nee. Goed, duidelijk. Bernard Jens van de politie, Midden-Nederland. Dank u, vriendelijk. Het is acht minuten voor vijf. U luistert naar Radio Olympia... waar u bijgepraat wordt... Uh, over het al het nieuws uh, natuurlijk in uh, Sochi, maar ook in de um, arena. Uh, ik neem aan, niet weer een penalty, toch? En die houtkamp? Nee, we gaan geen uh, feesten van maken, Lara. Het is 2-0 voor Ajax, 22 minuten gespeeld, kwart wedstrijd dus achter de rug. Uh, wel een hoekschop voor Ajax en daar gaat Schöne zich ook voor melden. Schöne die dus twee penalties mocht nemen en allebei uh, redelijk uh, terecht gegeven. Uh, wat redelijk, redelijk gewoon gegeven. door pol van Boekel. Een overtreding van Van den Berg. De hensbal van marzo zorgde dus voor die 2-0 twee keer benut door Lasse Schöne... die nu bij de hoekschop staat vanaf de linkerkant. Goeie bal voor het doel. Wordt weggeboxt door Noordveld, de keeper van Herenveen. Ja, en het probleem bij Herenveen is duidelijk. Centraal achterin, daar missen ze te veel mensen. En uh, moeten er gelegenheidsverdedigers uh, komen, zoals Joey van den Berg. Die dat wel kan hoor, maar uh, het uh, toch heel erg moeilijk heeft... met de goede spitsen van Ajax. Ajax dat uh, goed voetbal, beter voetbal dan de afgelopen weken... Wat meer tempo heeft in de wedstrijd. En natuurlijk gesteund is door die 2-0 voorsprong nu. Davy Klaassen speelt de bal eventjes terug naar uh, Joel Veldman. Veldman in de middencirkel naar Moisander, Moisander terug naar Veldman. En zo heeft Ajax toch wel enorm de grip op deze wedstrijd. En zal Marco van Basten dat hij een Ajax verleden heeft. Dat mag wel duidelijk zijn en bekend zijn. Zowel als speler als als uh, uh, trainer. Uh, vijf jaar geleden was hij hier nog trainer. Vloor toen overigens met uh, 1-0 toe van Heerenveen. En het is bekend geworden als het pannenkoek-incident... Want na de wedstrijd werd hij toen door Vent Ven uitgescholden. Uh, uit, uh, zeg maar, van hé, hey, Panne waar blijft hij derde ster? Uh, dat was dat moment in de wedstrijd tegen Herenveen. Toen was hij trainer van Ajax. Nu is hij trainer van Herenveen en ziet dat het uh, niet goed gaat met zijn ploeg. Want Ajax is weer in de aanval met uh, de betere, een van de betere spelers. Deli Blind die de bal geeft Assim de Jong. De jong probeert de bal binnen door te spelen. Lukt niet. En dan een uh, uiterste inspanning van Koen. Be betekent dat de bal bezit is voor Heerenveen. Dat af en toe gevaarlijk is, maar wat heet gevaarlijk? Af en toe een mogelijkheid krijgt om gevaarlijk te worden... voor het doel van Sillessen die terug is in de basis. Maar vooralsnog dat niet heeft kunnen doen. Balbezit voor Bassa Cikoglu Die speelt de bal veel te laag in... en kan er makkelijk uitverdedigd worden door Ajax. Ajax dat leidt met 2-0 na 24 minuten spelen tegen Heerenveen. NOS Radio Olympia. Het mediaoverzicht. Ja, laten we eens kijken wat er in de diverse media staan. Another Dutch speed skating sweep. And they go they got fourth to. Al dus de New York Times, die ook meekeek. Actrice Loes Haverkort, die twittert. Die Tuckersjongen, donders mooi. Ja, Koeverwij is een teleurstelling alweer een beetje te boven. Maar gisteren stond hij op het podium met een gezicht als een oorworm. De Canadese Danny Morrison won het brons. En hij twittert dat hij nog geprobeerd heeft om Verwij aan het lachen te krijgen. I tried tickling this orange gremlin on the podium. To no avail. Oftewel, hij was niet beschikbaar, neem ik aan dat dat betekent. <laughs> that looks uh, must be broadcast, win, that much better. Op Facebook zijn de Olympische Spelen het gesprek van de dag. Het zal u niet verbazen. Sports om Facebook heeft het thema's per land op een rij gezet. Van vorige week. Hè. Met soms verbazingwekkende uitkomsten. Populair is kunstschaatsen bij de Amerikanen, de Russen, de Brazilianen en de Australiërs. Een goede tweede is biathlon. Uiteraard bij de Nooren. Ja, maar ook in de, het grootste deel van Europa praat erover. De Fransen, de Belgen, Duitsers en de Italianen. Wij vormen natuurlijk een uitzondering met het lange baanschaatsen. Maar ook de Britten staan vrij alleen. Zij praten over snowboarden. En wie praten dan over langlopen? Niet zozeer in Scandinavië, maar wel Nepal. Nepal? Nepal. Je verwacht het niet. Ondertussen ging het er bij het ijshockey hard aan toe. Oostenrijk en Noorwegen, die braken de boel af. Dit moment in de tweede periode. Keiharde bodycheck van Andreas Nol op Jonas Holos. En dan begeeft het uh, plexiglas het. En daarachter zit ook nog een uh, glazen plaat. En dat levert dit uh, spectaculaire moment op. En dan kan er uh, puin geruimd uh, worden in uh, de trots van Poetin. Die toch ook niet uh, tegen elk uh, schokje bestand is, zo te zien. Ja, en het lag echt in duizenden stukjes uit elkaar op de baan. Um, als u het weer terugkijkt, moet u eventjes naar de Twitter-account van NOS Sport. Daar is dat fragment te zien. Het Bobslee is begonnen. De heer tweemans Bob met uh, daarbij Edwin van Kalken. Maar ook de Jamaikanen. En ze hebben er zin in, zo blijkt wel uit het Bobslee-lied van de fans. It's Bobslee time. Set time to the left. It's bounce set time to the right. Flight top speed on this ice wall. Green, black, and yellow. So we're not go fall. So we're not go fall. So we're not go fall. So fall. No. Kunnen we die niet een keer helemaal draaien? Lekker wel. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Ik er helemaal in meteen. Zeg eens, wat is er allemaal gebeurd? Nou, um, ja, we hebben goud, hè? En zilver. En brons. En we werden ook nog vierde. Jo. Op de 1500 meter bij de vrouwen. Ongelooflijk. Het voetbal. 3-1. Um, kambuur peksolle eerder. Dan Noord. Dat werd 1-1. FC Groningen-Go Ahead werd 1-0. En nu is het nog bezig. Ajax, CRV. Maar dan staat dat ook alweer 2-0 door penalties. Ja, en het ABN ambro toernooi is gewonnen door Berdig. Hij versloeg Silic in twee sets. Tweede set, eerste set was 6-4. Tweede set heb ik zo gauw niet opgeschreven. Heb jij hem opgeschreven? Uh, volgens mij was dat 5-2. Of 6-2. 6-2 ja, ja, denk ik dan niet, in ieder geval. Nee. Hi, hi, hi. Goed, tot zover alweer een uurtje van Radio Olympia. Uh, Zometeen in het volgende uur maken we bekend wie het podium heeft gewonnen. Wie heeft het goed geraden. Was niet zo heel erg moeilijk. Maar toch was er maar één die het goed had. En die winnaar gaan we straks bekendmaken. NOS Radio Olympia. Maar dat is inderdaad 6 2 voor Berry. Je heeft het allemaal kunnen horen in de Radio Olympia. We praten u straks verder bij. Een ontmoeting in een tuin in Parijs. Ja, ze is dakloos. Twee vreemden. Ze praten, ze zwijgen... en er ontstaat een eigenaardige vriendschap. De vrouw wringt haar kleren uit en staat op. Ja. Ze wandelt in de richting van de scène. in de richting van de Senza Paroli. Het is een Italiaans liedje waar ze het over heeft. Vanavond om negen uur in Holland Dock Radio... de documentaire Senza Paroli. Het is een liefdesliedje. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Denkproducties presenteert... het seminar Onzichtbaar Overtuigen... met Pascal van Goethem. En John Farrow, de speechwriter van Barack Obama. Exclusief in Nederland, op 18 maart bij Denkproducties. Schrijf nu in op Denkproducties.nl. John Farrow vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar Denkproducties.nl. Natuur en Milieu, Greenpeace, Wise Hevels presenteren... De Groene Stroomsterren. De allergroenste stroomproducten van Nederland. Op stroomsterren.nl